bij een nieuwe aflevering van Het DwaaLicht. deze aflevering doe ik een interview met mijn vader Dick over het boek Buitenaardse Beschaving van Stefan den Aarde. Dit boek dat lag uh, vroeger altijd bij ons op de kast en uh, ja, ik vond het altijd best wel spannend uh, om daar doorheen te bladeren en stukjes uit te lezen. En het schoot me te binnen dat mijn oom uh, contact heeft gehad met de schrijver van dit boek en daar wou ik er toch wat meer over weten. En daar kun je nu naar gaan luisteren. Hallo. Hallo. Jij hoort mij goed? Ik hoor je hartstikke goed. Ja, jij moet mij introduceren, toch? Ja, <laughs> weet ik. Nou, wie ben je dan? Ja, wie ben je dan? Is dat nou een vraag? <laughs> ja, jij had moeten zeggen... We zijn nu dus al begonnen. Je had dus moeten zeggen... Ik heb momenteel aan de lijn mijn vader. Aan de lijn, ja. Wat goed. Mijn vader Dick... Oh ja, mijn vader ja, heeft een naam. Straatmuzikant in Harderwijk, moet ik even bij zijn even reclame maken. Mm -hmm. Maak maar even reclame. Jekole God. Ik, en ik ben dus uh, de, de, de, de broer van Weilen, want hij is inmiddels overleden, Weilen, mijn broer Hans. En mijn broer Hans heeft ooit het boek gekocht uh, Buitenaardse beschaving. En daar gaan we het vandaag over hebben. En daar gaan we het over hebben. Ufo, an alien mystery UFO, a new technology UFO, Imagination. Buitenaardse beschaving is een boek uit 1969, geschreven door Stefan den Aarde. Hoe oud bent u? Ik ben 46. U bent getrouwd? Ik ben getrouwd, ik heb vier kinderen. Nederlander, altijd in Nederland gewoond. Wat doet u? Waar verdient u uw brood mee? Ik ben uh, directielid van een uh, middelgroot bedrijf in het westen van het land. En uh, ik vond het wel grappig, ik heb een beetje naar ze te zoeken. En ik kwam erachter dat dat een, een pseudoniem is, wat uh, Stef van den Aarde betekent. Dus uh, als een soort van aardbewoner. En uh, hij, ja, het uh, Blijkt een uh, geschreven te zijn door een multimiljonair en ja, Scania, vrachtwagenimporteur Ad Beers. Ja. Uh, die was goed voor 185 miljoen. En uh, ja, uh, ik heb ja, wat interviews met hem geluisterd en um, wat foto's ook gezien. was is een hele imposante man uh, geweest te zijn van, uh, van Twee Meter. Als je hem hoort in interviews is hij ook heel stellig over wat hij heeft geschreven. Het boek is uitgebracht als, uh, als fictie. Heel een soort van op verzoek van de uitgever heb ik gelezen. Ja. En uh, toen het boek uitkwam is het ook een uh, bestseller geweest. En uh, eigenlijk waren uh, nou het, ja, het zijn twee boeken uitgebracht. Maar in dit eerste boek gaat eigenlijk over uh, ja, Stefan den Aarde die in de oosten schelde. Uh, aan het varen is in een bootje. En uh, knalt daar tegen een ufo. Ah, dat zal wel een flinke boot zijn veel dus geld? Hebben. Hem die ja. Inderdaad, ja. ja. Hij <laughs> tegen een ufo aangeknald... die daar in het water ligt. En uh, hij maar ja, red... In eerste instantie beschrijft hij gewoon... een van de groot metalen voorwerpen... wat onder de... Uh, uh, zeespiegel. Ja, de zeespiegel, Onder de waterspiegel laag. Uh, Mijn vraag is... hoe vond die ontmoeting plaats... Als een uh, aanvaring tussen uh, dit schip en een onderwaterliggend ruimteschip. Het is in feite een ruimtediscus die voldoet aan de beschrijvingen zoals die van vliegende schotels worden gegeven. Uh, uh, botste dat, uh, die discus tegen uh, uw, uw schip op? Of nee, het, het schip voer in de late schemer en liep op een uh, onderwaterliggende uh, discus. Die, die volkomen onder water lag, helemaal? Niet helemaal, maar in, uh, wat er boven water stak was niet meer dan een vlakke plaat. En dat leek, uh, was onzichtbaar in het uh, donker. Wat gebeurde er na die botsing? Uh, het bleek dat het schip niet meer los kon komen van uh, die, deze discus. Achteraf bleek dat het een magnetische huidbeplating had. En er is een, een contact gekomen, een spreekcontact gekomen met de inzittenden van deze discus. U werd geplaatst voor een, een, een groot te, een soort televisiescherm, zou ik maar zeggen: een scherm waarop beeld, driedimensionaal beeld was te zien. En daarop werd als straling onhoorbaar en onzichtbaar werd informatie geplant je hoorde wel een stem die losse uh, woorden die je gaf die alleen de aandacht vestigde op bepaalde details van het beeld de hoogte, de breedte, de diepte, uh, het verband tussen twee zaken enzovoort en was dat een normaal beeld zoals wij het kennen een, uh, met dezelfde snelheid van beweging? Of... nee het was een beeld wat uh, uh, totaal anders was, het was alsof je door een raam naar buiten in de werkelijkheid keek hoe kwam de communicatie tot stand? Dat geschiedde met een uh, ik zal maar zeggen, luidsprekerinstallatie, dus via een elektrisch systeem zoals wij dat ook kennen. Er was dus geen mogelijkheid om uh, met deze wezens rechtstreeks te spreken. Uh, dat is natuurlijk verklaarbaar, met het verschil in frequentie. Uh, zij praten op een heel andere golflengte dan wij, dus dat is onmogelijk. Zij gebruikten... Voor de, de spraken Engels, laat ik het even beginnen vast te stellen. Dat was de taal die ze uit onze draadloze informatie hebben opgepikt. Uit radio dus? Uit radio en, en tv neem ik aan, dat uh, weet ik niet. Uh, zij, dat gaat via een vertaalmachine en die geeft dat weer door alle korte woorden, woorden met korte tussenposes weer te geven. En dat waren stemmen van aardse mensen. Bijvoorbeeld van een BBC-nieuwslezer nieuws, of zo. Ja, mannen en vrouwen hoorden je door elkaar. Je kon dus uh, dat dat precies zo. Uh, je kon er precies horen dat er verschillende stemmen door elkaar heen. Allemaal fragmenten van woorden, zelfs soms stukken van woorden. Anders uh, uitspraken. Deze wezens zijn ongeveer 1,40 meter 40 lang en kleiner dan wij. Maar het grote verschil in afmetingen zit hem niet zozeer in de vorm van torso, armen en hoofd, maar in hun benen. Ze hebben veel kortere en zwaardere benen. Ze hebben een zeer merkwaardige, dribbelende manier van lopen. En door de grote, relatief grote lengte van hun armen kunnen ze die ook gebruiken om hun evenwicht te bewaren als ze dreigen te vallen. Dat dribbelende lopen, bedoelt u hele, hele korte hele, pasjes? Hele korte pasjes. Ze hebben dus een totaal andere gelaatsvorm in de eerste plaats. Uh, hebben ze dus uh, een veel zwaarder uh, gepantserde schedel, ze hebben een, een beenriggel midden boven het hoofd, ze hebben een gleuf door hun voorhoofd, waardoor de schedel de indruk maakt in twee compartimenten verdeeld te zijn. Uh, ze hebben lange, spitse oren. Dat is uh, enerzijds wel begrijpelijk als u zich bedenkt dat in een hogere luchtdruk uh, ...met hogere frequenties wordt gewerkt. In een hogere frequentie kun je met lage frequenties werken... ...omdat die te weinig draagwijd te hebben. Hun ogen zijn anders. Ze hebben geen uh, iris zoals wij. Ze hebben een uh, iets witte-gelige oogbol... ...waarin een ruitvormige pil zich bevindt. En uh, de ogen liggen dieper in, de, in, de, in het voorhoofd, in het schedel... ...beter beschermd door een zwaar overstekende wenkbrauwpartij. Ze hebben dus haar... Ze hebben weinig haar, ze hebben een haar wat te vergelijken is met de vacht van een glad pelsdier. Het maakt dus de indruk dat het haren zijn die niet uh, geknipt of geschoren hoeven te worden. Wat voor kleuren? Uh, verschillende kleuren: grijs, uh, bruin, uh, donkerbruin, grijs, zilvergrijs en wit. Een mengeling ook. Hebben ze tanden zoals wij? Nee, ze hebben kunstgebitten. Maar merkwaardigerwijs hebben ze die niet gemaakt in de vorm van hun originele tanden. Maar ze hebben gewoon naadloze witte strippen. Die als een schaar over elkaar heen gaan. En dat is dan weer efficiënter. Want daar zitten geen kieren tussen. Waar voedselresten tussen kunnen blijven zitten en zo. Alles is daar geënt op het woord efficiency. Efficiency is daar een onderdeel van hun levensfilosofie. Het is planeet Jarga, om precies... Oh ja, ja dat is waar. Ja, ik heb het boek niet meer, dus ik kan maar niet... Uh... Ja, ik heb het in mijn hand. Oh, heb jij het nou weer? Ja. Heb je het zelf gekocht? Nee, dat is jouw kopietje. Oh, zo meneer. Oké. Okay. Nou, en uh, het, het interessante aan het boek vond ik in ieder geval... Van dat er een wereld in beschreven werd... waar alle problemen waar wij mee te maken hebben... zoals oorlogen, uh, huisvesting, uh, klimaat... het vervoeren van mensen, of wezens in dit geval... En, uh, maar ook uh, relaties en voortplanting... allemaal op een uh, sympathieke, maar aan de andere kant, als je er tegenaan kijkt, ook wel weer een hele erge dictatuurachtige manier uh, gevormd is. Ja, Want als jij is... zelf niet mag voortplanten, dan mag je dus weer iets niet. Ja, dat, ja er staan een paar aparte dingen in, inderdaad. Uh, het, is, het is een niet-materialistische, efficiënte, schone ja. maatschappij. Maar wel totalitair dan. Ja, die indruk krijg je niet. Krijg, het, is, het, is, ja, het is meer dat alles is georganiseerd. Aan de andere kant komt het ook omdat... Ja, mensen zijn natuurlijk niet, maar jarganen... Ja. Ook bepaalde behoeftes niet meer hebben. Dus bijvoorbeeld wat je zegt over voortplanten. Van, uh, ze, ze planten zich dan wel uh, voort. Maar het is niet per se gebaseerd op lust. Maar dan, dat element bestaat niet in hun maatschappij. dat blijft er alleen maar... Uh, liefde over, volgens het boek. Uh, het is namelijk zo dat je kunt zeggen dat uh, het woord liefde bij hun uh, een heel anders gerichte betekenis heeft dan bij ons. Uh, het is daar, uh, de liefde is daar tussen één man en één vrouw, is daar, uh, wordt afgewezen. Huh? Tijdelijk wel, maar je, je moet variatie hebben. Er moeten mogelijkheden zijn voor ontplooiing door vele menselijke contacten. En men vindt daarbij het isolement van twee mensen die zich aan elkaar binden... en dat de eeuwige dagen elkaar trouw blijven. Vindt men dus ook om sociale redenen, om redenen van een, van een maatschappelijke structuur... van een samenleving in die grote wooncilinders, vinden ik ongewenst. Maar ja, ik had dat boek dus uh, gekregen of gekocht ook uh, van Hans. En uh, Hans die... Uh... Uh, was toen nog met name van dat, hij, dat hij het een interessant boek vond. En zo heb ik het zelf ook gelezen. En later heb ik, uh, jaren daarna, heb ik een heel ander gesprek gehad met Hans. En, en van daar nog... komen we dadelijk op. Ja, even terug, want Hans is natuurlijk uh, nou ja, jouw broer, mijn oom. Ja, en uh, ik, ja, ik ken hem als, uh, voornamelijk als uh, wiskundeleraar. En uh, die groot liefhebber was van uh, fantasyboeken en... Adventure games op de PC, weet je wel, ja. van die oude, oude spelletjes. Ja. Die ik ook heel tof vond. Maar uh, weet jij iets ja, over en zijn... Hij was ook geïnteresseerd in het zonnestelsel. Oké. Okay. Wat natuurlijk bij wiskundeleraren wel meer kon, uh, voortkwam. Maar verder heb je ook tegelijkertijd al zijn vaardigheden opgenomen. <laughs> <laughs> uh, dit was het ook. Dit was het eigenlijk hetgene van wat, hij, uh, wat, wat hem interesseerde. Maar bijvoorbeeld interesse voor, voor ufo's of zo? Nou, daar heb ik hem eigenlijk nooit zo over gehoord, behalve dit boek. Ja. Ja, nee, hij heeft niet met die verrekijker van hem. Dat zo'n verrekijker waar hij naar de sterren kon kijken. Uh, daar heb ik hem nooit iets over horen vertellen van dat hij een ufo had gezien. Dus zelf had hij niks gezien. Nee. Maar het leuke is dat in het tweede gesprek heeft hij ook nog terugverteld over het gesprek wat hij gehad heeft met Van der Aarden. Want dat, dat is waarom we het vandaag. Uh, hij heeft een persoon gesproken. precies. En dat heeft hem tot nieuwe gedachtes gebracht. Mijn broer Hans. Maar je hebt het over twee gesprekken. Hoe, hoe zit dat dan? Nee, Wat? hij heeft van de aarde één keer gesproken. Nee, nee, met jou. <laughs> oh, met mij. Nou ja, nee, vroeger spraken we elkaar natuurlijk wel eens. <laughs> ja, ja. <laughs> en Toen kwam dat boek, dat kwam te sprake en dat heb ik toen gelezen. En daarmee stopt het, dat verhaal eigenlijk, dat onderwerp stopt tussen okay. Hans en mij. Ja, ik vind het al behoorlijk bijzonder, want je bent niet zo'n groot lezer. Volgens ik ben me. helemaal geen lezer. Ik ben nooit nee. veel verder gekomen dan Pietje Bel. Hey, en en buitenaardse Beschaving van Stefan den Haarde. Ja, dat bedoel ik maar. Vind ik toch ook wel opmerkelijk. Ja, maar dat had ook wel te maken met, ik, ik vond het wel een interessant boek, omdat ik zelf ook geïnteresseerd ben in de problemen die wij zelf meemaken hier op de wereld. Mm -hmm. Dus in die zin vond ik het een interessant boek. En of er nou buitenaardse beschaving bestaat en of dat verhaal waar is wat erin staat, van die ontmoeting, dat, uh, dat raakte mij niet. Mm -hmm. Dat vond ik geen onderwerp of zo. Vond het, Omdat ik eigenlijk altijd het. vanuit ga van als ik het zelf niet gezien heb, dan zal het wel niet bestaan, denk ik. Ja, dan kan het wel bestaan, maar ik heb het zelf niet gezien, dus ik kan er niks mee. En, en je hebt tot nu toe nog geen uh, ufo's gezien? Nee, nee, nee, helaas. Ja, die ene in Utrecht, bovenop dat gebouw. Ja, vertel, vertel daar eens over. Nou, er is een, uh, een oud jaren twintig gebouw, van de jaren dertig, in Utrecht, vlakbij bij station. De Peperbus. Heet die de die... Peperbus? Ja. Oh. En daar uh, bovenop, daar heeft uh, een of andere kunstenaar, denk ik, heeft een, uh, het stereotype ufo neergezet. Dus een bolletje met een soort schijf, zo'n soort vorm. En dan ook een mooie metaalkleur. En die ligt daar, schuin ligt die daar op het dak, alsof die daar gecrest is. Ik vind het waanzinnig. Ja, dat is heel gaaf. En uh, het, is, het is een onderdeel geweest van de tentoonstelling. En uh, die tentoonstelling kon je alleen maar bekijken vanuit de domtoren in Utrecht. Dus, uh, oh, was dat dat? Hè? Ja, ze hadden op uh, daken van, uh, van gebouwen in Utrecht... Hadden ze allerlei kunstvoorwerpen geplaatst. Hele ja. grote. Waaronder de UFO. En uh, dat is volgens mij de enige die, nog, uh, die ze hebben laten, laten staan daar. Dat vonden ze ook terecht, een goed idee. Het is een spectaculair ding. Ja, het is echt een spectaculair ding. Het is echt dat je denkt van uh, de, de Orson Welles of zo, weet je wel. Of, uh, of nog verder terug van die, van die future films uit uh, de, de, waar, waar je geen auto's mee hebt, maar waar alles vliegt en zo. Net ja. zoals die clip van, van Queen, die ene. Nou, dat vond ik wel weer een leuk loopje terug naar het, uh, het boek Buitenaardse Beschaving. Want de, de tekeningen die daarin staan, die zijn echt, uh, ik vind ze heel indrukwekkend. Ja. Ik denk dat dat ook misschien on, een onderdeel is geweest van het succes van het, van het boek. Um, sowieso denk ik dat het slim, was geweest, he, slim is geweest dat ze het hebben gepubliceerd als een, als een fictieboek. Ja. Zodat misschien. de. de dat verkoopt het slecht. Nou, ook om uh, misschien wat meer. Um, Aandacht te geven aan het filosofie gedeelte waar, waar jij het over ja. hebt. Uh, nou, het is niet alleen filosofie, hè, wat, wat er goed aan is in dat boek. Het is ook de praktische oplossingen. Mm -hmm. Als je die tekeningen ziet, dan zou je het zo kunnen gaan bouwen. Nou, precies, het is heel, heel, heel tastbaar en het ziet er heel ja. overtuigend. Uh, het, is, het is ook gemaakt door uh, de, de tekeningen zijn gemaakt door technisch tekenaar en futuroloog Rudolf Das. Dus dat is een. Okay. Ja. Gewoon echt serieuze ja, bouwtekeningen zijn het af en toe. Ja, uh, hoe ja, ja, uh, hoe zo'n zo woonunit eruit ziet. En uh, maakt het allemaal heel tastbaar. En daar valt vooral op de enorme eenvormigheid van al die wooncilinders die hier getekend zijn. Cylindrische cilindrische dingen. Met in het midden... Het is wel democratisch, hè? Ja, ja, ja. Nou, nee, je zou dus haast kunnen zeggen afschuwelijk weinig discriminerend voor onze begrippen. De indruk bestaat dat deze dingen kunnen draaien. Dat ze dus uh, ding, drijvend, met ja, drijvend, drijvend en opgesteld. In verband met de hevige aardbewegingen die daar zouden zijn. En enige malen, hoeveel is niet bekend, maar enige malen rond zouden kunnen draaien om hun as. Ten eerste om uh, alle bewoners hetzelfde uitzicht te garanderen. Niet discriminerend dus weer. Ten tweede om... Uh, de centrale tuin die hier binnenin zit, zoveel mogelijk zonlicht te garanderen. Want er zit een opening in die woonwand daaromheen. En ten derde, om uh, daardoor een aardbevingsvrije woning te creëren. Met een dergelijke woontoestand, over heel Nederland verspreid, zou je in Nederland kunnen uh, herbergen uh, ongeveer een 20 tot 22 maal het aantal mensen wat er nu woont. Nou, 22 maal uh, wat dan 12 miljoen. Huh? Dat is waanzinnig. Dat is waanzinnig. Want jullie nou, je hadden dus allebei dat boek gelezen. En ja. dan hebben we het over welk jaar? Ongeveer 1970 of zo? Nou, ik denk ja, zo'n beetje toen het uitkwam. Lijkt mij. Ja, 1969. Ja. 17-18 zou geweest zijn. Dus ja, nou ja, dan, dan gaan uh, uiteindelijk uh, woonde ik in Harderwijk en Hans die woonde in uh, Spijkenisse. Dus we zagen elkaar ook niet zoveel. En uh, toen hadden we bedacht dat het wel leuk zou zijn om elkaar te ontmoeten in Utrecht. En dat had te maken ook met het feit van dat in Utrecht er toen uh, een paar leuke stripwinkels waren. En Hans ook... Oh ja, dat is een derde die strips. Ja. Uh, <laughs> dat is waar. En... Uh, dus toen, Dat hebben we een paar keer gedaan toen. Dus dat was heel erg leuk. En uh, daarin is ook een, een vrij lang gesprek geweest... over, uh, nou, over deel 2 ook een beetje van, van het boek. Mm -hmm. Want je zou kunnen zeggen... deel 1 is een praktische, uh, een praktische beschrijving van, van hun wereld... en hun problemen, hoe ze ze opgelost hebben. En in deel 2, daar zou uh, meer de oplossing staan... ...voor alle wereldproblemen in, uh, in Nederland... zou ik zeggen, in de wereld. Wauw. <laughs> wow. ja. Met andere woorden... ...wij moeten uh, een tegenkracht in werking stellen... ...die straks... Uh, ...een hulp kan zijn... ...voor mensen... ...die het risico lopen... ...om voor eeuwig vernietigd te worden. Dus in, dus in feite is dit boek... ...de uitvoering, niet van mij... ...maar van een gigantische reddingsoperatie... ...van andere intelligente rassen... De bedoeling is mensen te redden voor de eeuwigheid. Ja, en uh, ook uh, de oplossing voor wat, wat is nou eigenlijk hier mm -hmm. Dat was dat we eigenlijk allemaal opgaan in één grote... Ja, dan wordt het wat vaag voor mij in ieder geval. Eén grote bewustwording. Ja, zo'n collectief bewustzijn. Een collectief, ja, een collectief bewustzijn, ja. Dat is het woord ervoor. Ja. En... Uh, wat, wat ik met name daar interessant aan vond, is dat, dat er iets aan Hans veranderd was. Eerst was het gewoon een boek wat hij interessant vond. En waarbij hij ook uh, de, de vraag van, ja, is dat nou zo gebeurd of niet, eigenlijk ook niet zo interessant vond. Uh, omdat je anders daarin verdwaalt en in feite het boek tekort doet. Mm -hmm. Als dat je eikpunt wordt, dan, dan sla je dicht op het moment dat je denkt, het is niet gebeurd, dus uh, flauwekul, weg ermee. Ja. En dat zou jammer zijn. En Hans die was dus veranderd in, van dat naar echt overtuigd van dat er dus een, een, een soort collectief, collectief uh, bewustzijn is waar we uiteindelijk naartoe gaan en waarin alles opgelost is. Mm -hmm. en toen heb ik me natuurlijk de vraag der vragen gesteld en dat is als jij dat hier als ik dat hier in Utrecht zou weten en zou vinden dan zou ik nu naar buiten gaan en heel hard roepen naar iedereen van ik heb de oplossing voor alles ja ja toen was zijn antwoord dat, dat hij zich daar niet geroepen toe voelde ik zeg ja maar wie dan wel mm. Is er, is er een beweging van, of wat dan ook. En die overtuiging had hij trouwens gekregen na het gesprek met die van Nade. Ja, precies, want je, weet jij hoe hun in contact gekomen zijn? Nee, ja, dat heeft hij zelf oplopen zoeken of zo. Ik, ik, ik weet ook niet precies wanneer dat was. Maar ik geloof, ja nee, ik wou zeggen, ik geloof dat dat in Zeeland was. Maar dat heeft denk te maken met het feit dat het boek daarmee begint. Dus ja. dat weet ik niet. <laughs> ik weet niet waar hij geweest is bij hem. Ja, maar ik was wel benieuwd zeg maar, of jij wist wie, ja, of dat hij hetgene was die op een gegeven moment dacht van ik wil met de, deze man praten of zo. Ja, hij heeft natuurlijk contact opgezocht hm. met die van den Aarde. Ja, dus hij is erachter gekomen wie het was en heeft toen uh, nou ja, op een of andere manier contact gezocht. Dat ging toen natuurlijk veel moeilijker dan, dan tegenwoordig, tegenwoordig is ja. het al op internet. Maar uh, dat, dat was er toen nog niet, althans niet in die mate denk ik. En, uh, maar toen hij daar dus vandaan kwam, toen had hij dus het grote geheim had hij bij zich. Hoezo? Nou, de oplossing voor alles. Zoals het, hij dat noemde. En dat was, maar dat is iets anders dan het collectief onbewuste. Nee, het collectief bewustzijn. Het bewustzijn, het collectief. Nou oh ja, daar, daar ga je uiteindelijk naartoe en dan is alles opgelost. Ja, je zou zeggen dat het een soort hemel ding mm -hmm. of ik wil wat, weet je wel, weer geen enkel probleem meer heb. Ja. Maar uh, mijn broer Hans was dus volstrekt niet gelovig. Dus dat, dat, dat was het niet. Nee. Maar hij was wel tot een soort inzicht gekomen dat, dat als, je, als je doodgaat, dat er een vervolg is. Naar aanleiding van het tweede boek. Maar dat, ik snap nog niet helemaal wat dan precies de oplossing is voor alle problemen. Want dat zijn dan problemen op, uh, op aarde dan, neem ik aan. Ja, maar dat weet ik dus ook niet. Aha. Dus dat, nee, is, ah, dat is het mysterie. Dat is het mysterie. Maar... Oh, oh. Het ik was blijkbaar onvoldoende nieuwsgierig naar het mysterie... ...want anders had ik wel gevraagd of ik het tweede boek mocht lenen... ...stijf ik nou te bedenken. Het boek bevat ook een ernstige waarschuwing... ...dat uh, bijvoorbeeld de vernietiging van de mensheid... ...wanneer die bijvoorbeeld door een atoomconflict zou plaatsvinden... ...dat dat niet alleen de materiële vernietiging zou zijn... ...van, van het menselijke leven... ...maar ook van de onsterfelijke menselijke existentie. En dat is een, een, een heel moeilijk uh, filosofisch te begrijpen uh, punt... Zou u het uh, kunnen uitleggen met een, met een voorbeeld misschien? Nou, je zou dus kunnen zeggen, als we even in conventionele termen spreken, dat onze ziel uh, gebonden is aan de levende generatie van mensen. Als dus de levende generatie van mensen niet meer bestaat, als de menselijke evolutie is stopgezet, dat wij dus met onze creativiteit niet meer omhoog komen, op dat moment... Uh, is alle voorgaande creativiteit, want onze ziel is dan volgens hun een creativiteitsexponent, is uh, stopgezet. Is dus van, uh, ja, wat dus de Bijbel noemt, de eeuwige verdoemenis ingejaagd. Maar was het niet zo dat hij informatie had die hij niet mocht vertellen? Want dat is hoe, hoe ik het me kan herinneren. Ja, dat, ja inderdaad, dat klopt, ja. nou je het zegt, ja. Ja, dat zat er ook bij. En dat hij niet degene was die het zou vertellen. Dus dat hij ook niet degene was die de oude racht oprende... om, uh, om het te gaan verkondigen aan iedereen. Nou, hij mocht het niet vertellen, zoiets. Kan ja, dat, dat zit er ook ja. een beetje omheen. Hij was de man er niet voor. Maar of dat nou van buitenaf was opgelegd... of dat zijn eigen conclusie dat was... dat hij zei: ja, ik ben dat verhuur niet om te dat doen. Dat kan dat ook nog, oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Dat weet ik ook niet precies. Maar wat wel wonderlijk daaraan was is dat hij dus van een gewone lezer, en dan zit er een jaar of twintig tussen of zo, naar een soort volgeling was gegaan. Iemand die dus het hele boek van kaf tot kaf gelooft, en het tweede boek ook, en daarin de totale redding van de wereld ziet. Je weet niet of hij een soort van bewijs heeft gezien, van, nee. via die schrijver, van de waarheid van het boek, of iets. Nee, hij heeft, hij heeft een gesprek gehad met hem. ja. En daar heeft hij een heel aantal vragen ingesteld. Oh ja, dat is waar, ja. Van, eh, toen vroeg ik nog van, ja, maar wat heb je hem dan gevraagd? En dat wou hij ook niet vertellen. Oké, okay. <laughs> waarom ja. niet? Ja, weet ik niet. Hmm. Weet ik niet. Nee. Dus er zit iets geheimzinnigs omheen. Waarbij je kan zeggen van, op dat moment was hij ingewijden van een... Uh, van een... Uh, uh, een theorie... een, een ding... Uh, een gedachte... een geloof... een overtuiging... daar was hij van overtuigd geraakt. En daar was hij ingewijden van geworden. En toen vroeg ik... ja, zijn er dan nog andere ingewijders? Ja, daar kon hij ook niks over zeggen. Hm. Ja, het is... ik vind het vreemd. En toen hebben ze me dus gevraagd... of ik de boodschap door wilde geven. Ja, nou... Toen heb ik dus gezegd, nou ja, wat jullie me vertellen dus, is dus de, de, in, eh, belangrijk. Wij moeten weten wat er gaat gebeuren. Want we krijgen bezoek van iemand. Op aarde. En als dat eh, onbevoer... Ja, dat, dan heb ik dus gewoon een humane plicht. Om als het pas aan mij gevraagd wordt om dat te doen. <interviews> maar wat gebeurt er dan als ik onder lijn twee kom morgen? Nou, ja, dat is het. Gewone vragen. Dat is... Uh, dat is, risico, dat, heel kort, heel dat is niet jouw risico. Dat kan wel hele kort bondige antwoorden. antwoord. Dat is niet jouw risico. Dat is. Bovendien zijn er nog vier anderen die uh, een soortgelijk vermogen hebben om met ons te kunnen communiceren. En Wanneer jou wat gebeurt, dan zal iemand anders het moeten overnemen. Je noemde heel even snel van dat je vond dat hij veranderd was. Veranderd was in zijn gedachten ten opzichte van dat boek. Ah, oké. Okay. Ja, maar niet, niet van, oh, hij gedraagt zich anders of zo. Nee, want ik vroeg bijvoorbeeld ook nog van, en wat vindt Irene daarvan? Dat, uh, dat was zijn vrouw. Mm -hmm. Ja. En die zegt, ja, die vindt daar niks van, want die is ook niet op de hoogte te gaan. Hm. Dus hij vertrouwde mij een deel toe wat hij nog niet eens toe vertrouwde aan zijn vrouw. Daar kwam het eigenlijk op mee. Als ik daar nu aan terugdenk, dan is dat zo. En wat, wat vond jij daarvan dan? Wat ik van zijn handelswijze vond. Dat heb ik hem verteld. Van dat ik hem niet begreep. Hm. Dat ik niet kan begrijpen dat als je... een bepaald uh, geheim in je hebt... Wat, wat andere mensen kan helpen... dat je dat niet inzet. Als je daarvan overtuigd bent... dat je dat niet inzet. Daar had hij dan blijkbaar zijn redenen voor. Ja. Oh. Ja, die dan niet. ja. Hij was de man er niet voor. Of hij mocht het niet. Of hij mocht het niet het zeggen. Beter ja. En toen zei ik, nou, dat lijkt me dan wel een last om te dragen. Wat zei hij dan daarop? Ja, nee, want het was zoals het was. Het, het, het, het had verder geen... Uh... Nee, nee, dat was nou ook weer niet zo. Hij was blij dat hij die kennis had. Nou ja, hij is natuurlijk ook minder activistisch van aard dan ja, jij dat bent geweest. Ja, hoezo geweest? Nou, ja, nee, nee, nee, ik neem dat gelijk terug, maar ja. <laughs> als jij bent, ja... Nee, maar dat, nee, dat is waar. Dat is waar, ja. ja. Hij was meer de onderzoeker. Terwijl ik, als ik zoiets, zoiets zou weten... zou ik inderdaad echt... Uh, de barricade op gaan, ja. Ja, maar ja, misschien nemen mensen je dan niet serieus... als je zegt... Uh, ik heb deze buitenaardse kennis. Nu dit boek er ligt, bent u opgelucht? Uh, want uw opdracht is vervuld, hè? Ja. Dus in feite was je toch... een soort wandelende... onwaarheid. Hè? Ik was niet echt de man... die je zag. Hè? Met wie je zat te praten. Want die andere half die hield ik nauwkeurig verborgen. Want het was tof, daar kon je niet over praten. Het was zo ingewikkeld. Je kunt dat niet uitleggen. Ja, tenzij je een week de tijd krijgt of zo. Maar dat is natuurlijk onzin. Dat zo werkt dat niet. Dus nu zullen... Mijn vrienden en mijn zakenrelaties, die, uh, die me goed kennen... die zullen allicht wel de moeite nemen om dat boek te kopen. En dat eens een keer door te lezen. En dan krijgen ze de man te zien, die ik echt ben. Hè? Dus de tweede helft. de ontbrekende helft, je ze beter zeggen. Hè? En dat lucht op. Ja, dat lucht natuurlijk op. Maar het kan ook zijn dat ik een hoop vrienden door verlies. We zullen wel zien. Ik ben voorbereid op vernietigende kritiek. En die gaat vanzelf enorm over na moeten denken hoe je dat gaat verpakken. Ja. Maar als, als je dat aan mij zou vragen, dan zou ik bedenken van, oké, okay, dat buitenaardse, dat laat ik weg. Want ja. anders, anders uh, kunnen mensen er niks mee. Of dan kan ik weggezet worden. En de kern van de goede ideeën die er dan in zouden zitten, die zou ik dan willen aan de man willen brengen. Maar jij hebt ook niet kunnen nagaan of er, er volgelingen zijn van hem. Nou ja, zo hier en daar op internet staan er best wel wat, uh, zijn er best wel wat pagina's gewijd aan dit, uh, aan dit werk. Zowel vanuit uh, ufologisch als uh, ook gewoon uh, maatschappelijk gebied. Ik zag een uh, leuke blog, die zullen we wel linken. Uh, met een artikel over iemand die het. Uh, ja, het is een soort van. Ink uh, financieel inkomstenblog of zoiets. Een heel uh, droge onderwerp. Ja. Die dan dit boek aangrijpt als een uh, manier om uh, ja, eens anders over de maatschappij te denken. Ja. En, uh, dus het, nou ja, dat is inderdaad de waarde van het eerste boek. Van dat je, dat je qua maatschappij is het natuurlijk interessant. Van het, het zou natuurlijk interessant kunnen zijn om met tien mensen om tafel te gaan die allemaal dat boek gelezen hebben. En dan bedenken van wat is nou bruikbaar voor onze maatschappij of niet. Maar ik ben bang wel van dat als je dit een succes wil maken, zoals natuurlijk met een hele hoop dingen het is, ja, als je iedereen mee hebt, dan kan je een hoop. Mm -hmm. Dus met, uh, met het klimaat maar ook, weet je wel. Maar als je, als je dat niet hebt, dan kan je maar twee kanten uit. Of je moddert een beetje en uh, je, je sluit eindeloze compromissen. Of je, je stelt een autoritair regime in die het gewoon gaat uitvoeren op die manier. Maar Hans en ik hebben hetzelfde boek gelezen. En uh, ik geloof er niet in. En uiteindelijk Hans wel. En hoe komt dat dan? We hebben hetzelfde boek gelezen. Dat is fascinerend. Nou, dat is een mooie afsluiting, toch? De hele vraag die iedereen moet bezighouden is slechts één. Is het waar of is het niet waar? En we zijn terug. Oh, we zijn al begonnen. <laughs> Ik dacht dat jij nog iets aan het opzoeken was. Oh ja, nee, uh, ja. Ja, nou, we hebben geluisterd naar Bram, we hebben geluisterd naar jouw vader. Dan gaan we nu, uh, nou niet zo weer luisteren, maar een klein berichtje uit het hiernamaals doen. Ja, we hebben een berichtje uit ja. over ufo's. Ja, een, een sms'je uit het maals. Ja, Het is ja. heel kort, maar het is wel grappig. Ja. Want, um, we hadden een postje gedaan op uh, Instagram. Ja. Uh, sowieso, dan kan je ons daar volgen, hartstikke leuk. Um, en uh, Saskia die zegt, want we vroegen heb je, heb je ook ervaringen met ufo's? En Saskia zegt, ik niet, maar mijn vader wel. Al toen hij bij de marine zat in de jaren zestig. Toen was het zo dat als je een ufo zag, moest je dat melden. Plaats en datum. En ik heb van hem een officiële brief gekregen van de NASA met genummerde ufo-melding. Dat vond ik wel heel cool. Dat is wel leuk. Ja. Ja. Mocht jij dus nu ook... Uh, ufo-meldingen hebben, of misschien meldingen van mensen om je heen... met genummerde NASA-brieven en alles en eraan. Uh, je kan ze achterlaten bij onze berichten uit het hiernamaals. Het ja. mag ook over hele andere dingen gaan. Heksen, Eks. geesten, tarot, alles. Alles. alles. Of als je een vraag hebt of een uh, suggestie voor een ja. onderwerp, kan ook. Uh, nou ja, je kan uh, het natuurlijk een berichtje achterlaten op Instagram, zoals Saskia dat heeft gedaan. Maar je kan ook naar onze website hetwaarlicht.nl. En dan kan je ons mailen of een uh, voicemail inspreken zelfs. Ja. En uh, dan kom je misschien in de uitzending. Ja, dat, uh, die kans die zit er dik in. <laughs> dat denk ik ook. Ja. <laughs> ja. Waar we anders hier nog een draaiboek voor maken, Marie? Hier nog een draaiboek? Nee. Nee, we hoeven toch alleen maar een bericht uit hierna, als ze doen onze tip. Oh, kut. Ik heb een tip hoor wat is jouw tip dan? Mijn tip is uh, arrival. There are days that define your story beyond your life. <laughs> like the day they arrived. The least... I'm Colonel GT Weber van de Intelligence. Pack your bags. You're at the top of everyone's list when it comes to translations. Priority 1. one? What did they want? Where are they from? You'll be reporting to me, but you'll be working with him when you're in the show. That's what wat ze the UFO. Een van de mooiste films over ufo's die ik heb gezien. Uh, ik heb hem heel lang niet gezien en uh, uh, na enig, niet, nee, niet dwang, maar enige aanmoediging van uh, mijn huidige geliefde, die erg uh, fan is van uh, Villeneuve, die, die deze film ook heeft gemaakt... Ik kan gemaakt. het zeggen, ja, Denis Villeneuve. Ja. Uh, Hebben we hem gekeken. Hij had hem natuurlijk al gezien, maar uh, uh, hij heeft met me meegekeken. En ik vond het echt een hele uh, mooie, indrukwekkende film en... Um, ja, ik, wat me het meest bijgebleven is, is de esthetiek. Maar dat is ook niet zo verbazend, want het is een hele esthetische film. Mm -hmm. Maar ook uh, ja, het beeld als ze gaan communiceren. En ik denk dat dat ook wel een beetje aanhangt bij waar we het aan het begin over hadden. Um, ik vind het heel mooi hoe iets wat je in eerste instantie denkt... Weet, oh, dat kan je niet verbeelden. Een soort nieuwe vorm van communicatie of een hele onverbeeldbare vorm van communicatie... dat, dat lukt in deze film... Ja, Voor mij in in heel geval... indrukwekkend. Dat ze, ze communiceren met een soort van, van vloeibare verf of ja. inkt of zo. Ja. En het is inderdaad, het schip is ook heel raar. Ja, het is heel anders dan alle andere, ve vele andere verbeeldingen die ik heb gezien. En dat, uh, ja, ik vind dat, um, ik vond het uh, ja, echt een, uh, een hele mooie film en echt een aanrader. Ja, goede tip. Ja. Had ik hem maar gedaan. Yes, mag ook hoor. Geef je gewoon je eigen aan. Nou. Ik heb wel laatst, um, dat is misschien wel grappig, het is niet heel letterlijk, het ja, is misschien wel ufo's, uh, en ook misschien wel een beetje dat um, hoe anders qua vorm iets kan zijn, mm -hmm. van buiten, uh, wat uit het buiten komt. Ik heb uh, het vervolg op 2001 gekeken. Dat, uh, het vervolg oh. heet 2010. Als this date is correct, then there's something down there. Het is correct. It was organisch. Er was leven. Is it moving? Yes. It's incredible. Listen for a minute. We've got to get out of here. I can't do all of these things with no reason. I can't. This Forget reason. There's no time to be reasonable. Oh, oh, ik wist niet eens dat er een vervolg was. Nou precies. Daarom is het misschien wel een leuke tip. Want die reactie krijg ik heel vaak van mensen. Ja. Het een hele onderhoudende film is. Oké. Okay. Hij is echt wel goed. Hij is ook uh, net als de eerste geschreven door Arthur C. Clarke. Mm -hmm. Natuurlijk een van de grootmachten in uh, science fiction. En uh, ja, je hebt natuurlijk allerlei gevaren op de loer als je een uh, vervolg wil maken op zo'n imposante mm, film. Over tips gesproken. Ik nou ja, precies. Uh, ja. Dus, uh, 2001 is al een tip aan zich eigenlijk. Ja, absoluut. En uh, 2010 is een, uh, is een mooi verlengde van, uh, van de eerste zonder... Um, de eerste te veel na te doen. Iets wat, uh, ja, de laatste twintig jaar, als je, als je vervolgen hebt of zo van films, dan is het toch vaak een soort uitgekoude versie van de eerste film. Mm -hmm. Gewoon omdat ze het proberen op 7 te spelen van de eerste, was succesvol dus. En had Stanley Kubrick er nog iets mee te maken? Nee, heeft verder niks mee te maken. Oké. Okay. Nee. Nee, die zal zich omgedraaid hebben zijn graf o, misschien. Ja, ik zat te denken, ja, als het na zijn dood is dus gebeurd... dan maar ik kan me voorstellen dat hij dat uh, inderdaad toen... Uh... Ik denk dat het hem eigenlijk niks interesseert... Ja, en dat hij hem waarschijnlijk niet. ook nooit heeft gezien. Nee. Stanley Kubrick kennende, want hij is gewoon gefocust op zijn eigen dingen, volgens mij. Ja. Deze, hij is wel een uit 1984, maar hij heeft nog een beetje dat, uh, dat rond de jaren tachtig-achtige sfeertje... Van, met toch net iets te oude computers mm -hmm. en uh, gewoon hoe alles eruit ziet en zo... Um, en, en het is gewoon een goed vervolg dus, okay. uh, en moet je je er net zo voor, uh, tenminste 2001 vond ik wel uh, vond ik echt een waanzinnig goede film die wel een bepaalde stemming een bepaalde staat van zijn het zorgt ook voor een bepaalde staat van zijn mm -hmm. maar je moet ook wel een soort basis uh, staat van zijn hebben yeah. het vraagt ook wel iets wat weinig andere films van je vragen ja nou om, om het even wat praktischer uh, in te vullen wat je bedoelt denk ik Even, ja? even mansplenen. Oh, ga maar mensen. Nee, oh, helemaal niet. Maar nee. het is gewoon... Uh, is hij wel toegankelijker? De 2001 is natuurlijk een hele langzame film. Ja. Met af en toe hele truttige klassieke muziek. Die wat mij betreft perfect past bij ja, de, bij de zeker. film. Maar sommige mensen die uh, vinden dat wat moeilijk of zo. Ja. Uh, pech voor jou, want uh, als je dat vindt in ieder geval. Maar, maar <laughs> het vervolg uh, is een uh, stuk uh, toegankelijker dan... Uh, en vind je dat dan positief eerste. of negatief? Of vind je het allebei niet? Ik, ik had het, ik had het uh, slap gevonden als, uh, als ze dat, diezelfde sfeer hadden neergezet in het vervolg. Want dat is zo uniek voor die film. Ja, dat is waar. Dat is ook zeker Ja, het, het, het zorgt ervoor dat het, in het eerste deel gewoon heel hypnotiserend is. Mm -hmm. Ja, je raakt er echt van in een andere staat van bewustzijn, vond ik in ieder geval. Ja. En ja. uh, dat, dat heb ik ook met uh, bijvoorbeeld met Stalker. Die heb ik uh, vorige week oh. nog een keer gekeken. Ja, jezus. Uh, dat is je echt een hypnotiserende uh... film. Ja, absoluut. En dat bedoel ik echt letterlijk. Ja, ja, ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja. En je, je zakt zelf gewoon in het soort van het tempo van het filmen, wat die echt er gebeurt eigenlijk niks in die film. In, in 2001 in principe wel, maar ook alles gaat, gaat op een soort van. Je voelt eigenlijk de, de gewichtloosheid van, uh, van de ruimte... voel je eigenlijk in het tempo van de film mm -hmm, mm -hmm. ingeweven zitten. En, um, nou ja, het vervolg heeft dat niet, maar dat vind ik helemaal niet erg. Want dat maakt, dat maakt hem gewoon uh, unieker wat in, ten opzichte van, van de eerste. Ja. En, en waarom dat rare aliens zijn? Omdat het natuurlijk gaat over zo'n hele vreemde monolith. Uh, nee? Zo'n grote zwarte uh, rechthoek die ja. in de ruimte zweeft ja, ja, ja. en waarvan ze echt niet weten wat het is. Waarvan ja. die communiceert op manieren ja, die daarvoor niet echt heel bekend waren. Dus uh, ja, het is een soort van alien die, waar die je eerst niet kon voorstellen eigenlijk. Of die niet heeft met wat wij kennen als, mm -hmm. als, als planetair leven. Uh, vandaar dat ik hem koos als, als tip. Daar, daar moest ik ook gelijk denken. Toen je het over Arrival had, dacht ik, oh ja... Die, die, rare, die rare monolith uit... Ja, uh, ja, absoluut. Ja, dan is Arrival... Is het, zeg maar, begin met Arrival als je 2001 nog niet hebt gezien. Zodat je een beetje kan, kan, kan wennen aan, <laughs> aan dingen die je niet kent. En ga dan gewoon lekker door naar 2001. Uh, en dan al het licht uit. En ja. uh, uh, telefoons uit. Laptops ja. weg. ja Maar kijk dan ook inderdaad, Stokker. wat is nou ook alweer? Um, Solaris. Solaris, Ja. Sorry. Ja, Solaris ja. past ook echt wonderwel in dit, uh, ja. in dit lijstje, want uh, ook dat gaat over uh, ja, buitenaardse intelligentie en communicatie op een niveau die we ja. niet kenden daarvoor. En, uh, oh, ja, ja totaal uh, dus weer de film weer, film. eigenlijk alles van, uh, van Tarkovsky. Ja. ja. Nou, ja. Nou, ik heb niet, niet alles gezien, ik maar. Ik heb wel een paar andere films, ja, nee, niet alles, maar Solaris en Stalker. Laten nou, we en, ons even daar toe ja, beperken. Ja, en Solaris vind ik wel een bonus tip uh, um, van, uh, van deze aflevering. Ja, ja. bonus oh. Tip. oh, ik krijg gelijk zin om te kijken. <laughs> ja. Misschien moeten we dat doen. Nu? Nee, dan, nee, dan val niet. ik in slaap. <laughs> voor, de, voor de Patreon. <laughs> voor de Patreon. Ja, misschien wel. Misschien kunnen we het nog nabespreken. Na het is wel een film waar je iets over kan zeggen. Welke film we gaan doen, dat zie je als je lid bent van onze Patreon. Dan mag je stemmen. Dan mag je Oh ja, <laughs> goeie. Ja, we zijn beïnvloedbaar, dus uh, suggesties zijn welkom. Ja. We willen namelijk graag een, uh, een film kijken samen en dan een live commentaar geven. En dat kan je dan we gaan een, echt Johnson's om. kijken. Oké. Okay, ja, leuk. sorry hoor, daar mag niet over gestemd worden. Dat moet we gewoon doen. Ik, merk je dat ik nu een horrorfilm wil kijken? Ja. Hoe uitzonderlijk je dat is. Je over de grens, Marij. Ja, ik heb al ja gezegd, dus nu moet het ook wel. Ja. ja. Cool. Oké. Okay. Um, nou, dat was het weer. Dat was het weer. Ja. Leuk dat je luisterde. Super leuk dat je luisterde. En tot uh, de volgende keer. Dan hebben we Jeugd. weer een geweldige aflevering. Elke aflevering is geweldig, <laughs> maar die van de volgende keer wordt ook alweer heel bijzonder. Ja, misschien wel, ja, maar bla. Gaan Het we luisteren. Ja. Oké. Okay. Doei. Doei. You felt an alien mystery you felt a new technology you felt imagination